Wouter Moogmoed met het NS-journaal. In Leersum zijn na het noodweer van gisteravond 10 tot 20 huizen onbewoonbaar geworden. Dat schat de veiligheidsregio Utrecht na een eerste inspectie. Door een windvlaag met veel regen waren dakpannen weg en liepen woningen ernstige schade op door ombaaiende bomen. Een plaatselijk sport- en cultuurcentrum is ingericht als opvanglocatie. Negen mensen raakten gewond, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten. De gemeente onderzoekt vandaag met natuurbeheerders ook de bossen in het getroffen gebied. Omdat het doorvallende takken nog gevaarlijk kan zijn tussen de bomen, worden mensen opgeroepen weg te blijven. Staatsbosbeheer zegt dat in de bossen rond Leersum duizenden bomen zijn omgewaaid. Bij een vliegtuigcrash in het zuidoosten van Rusland... zijn zeven parachutisten en de twee piloten om het leven gekomen. Minstens dertien mensen zijn gewond geraakt. Het tweemotorige toestel stortte neer in een bosrijk gebied in Siberisch Rusland. Niet ver van een vliegveld met een parachutecentrum. De bemanning had vlak voor de crash een noodsignaal uitgezonden... over een uitgevallen motor. Het Afrika-museum in het Belgische Tervuren maakt Congo eigenaar... van alle museumstukken die aantoonbaar illegaal verkregen zijn... Museum houdt de stukken in bewaring tot Congo ze terugvraagt... om de overdracht goed te laten verlopen. Museum kwam voort uit de collectie van koning Leopold II... die Congo op persoonlijke titel met harde hand liet koloniseren. Iedereen die is geboren in 2003 kan inmiddels een vaccinatieafspraak maken... ook als er nog geen 18 zijn. Later deze maand krijgen alle kwetsbare tieners tussen de 12 en 18... een uitnodiging voor een vaccinatie tegen corona.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 Er staat wat vertraging in de regio. Dit komt voornamelijk door wegwerkzaamheden. Ook is het druk op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Er staat een file van 7 kilometer tussen Vinkeveen en het Amstel Business Park. Hou er rekening met een kwartier extra reistijd. Dat komt daardoor een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Ook is het druk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een file tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer zorgt voor 10 minuten op onthoud. En tot slot drukte op de N522 Welmermeer richting Amstelveen. Tussen de aansluiting met de A2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 Verstandiger om te wachten tot die evaluatie heeft plaatsgevonden? Ja, dat lijkt me ook wat de VVD beloofd heeft aan het begin van het breed gedragen raadsakkoord en daarna nog een keer een coalitieakkoord, maar dan stap toch uit de coalitie omdat een aantal afspraken niet nagekomen worden. Mm -hmm. Eerlijk antwoord, vond je dat verstandig ja of nee?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 college moet worden vastgesteld, waarbij de gemeente moet aantonen, oké, okay, we gaan onze procedures of we gaan onze werkwijze, <kijf> gaan verbeteren. Ja, op het moment dat dat niet gebeurt, dan hebben we een bestuurlijk gesprek. Dus zit onze gedeputeerde, uh, ja, uh, onibiedig gezegd, roept de, de burgemeester het college of de gemeenteraad op het matje. Ja.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 Toegelicht. Ja? Dat, de, dat de gemeente een plan van aanpak, door het college vastgesteld, een plan van aanpak moet, moet uh, aanleveren aan ons om te laten zien op welke wijze. Nee. Dus, en dan willen we echt zien uh, de data en welke acties daar dus in staan, wanneer op welke punten um, een gemeente uh, de zaken op orde heeft en heeft verbeterd voor het komende jaar. Ja, ik... En dat gaan wij dus, uh, dus monitoren. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat je als je één keer in het rood staat en daar wat aangeschreven krijgt, dat je je gaat herstellen.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 In de, in de huidige wet staan. Alleen dat, ja, de, um, gemeenten hebben ook niet zo heel veel financiën en die blijven dan toch even wachten en, ik wil niet zeggen dat het provinciebestuur <lacht> uh, met, met, met, met, met het aanleveren van de stukken. Alleen ja, gemeenten zitten van de financieel niet heel erg goed voor. Zeggen, nou, wij stellen het alsnog, ons nieuw beleid, waarin wij die zaken oppakken, zoals de provincie bent, stellen we alsnog toch een keertje uit. Mm -hmm. Heel simpel, omdat ja de omgevingswet is uitgesteld en... Um,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 Ja, er zijn een aantal gemeentes. En als u het over de buurgemeente heeft, ik heb u aan het begin van het verhaal even uitgelegd welke treden wij, dat wij verschillende tredes op de interventieland hebben, zoals we dat noemen. Nou, bij onder andere uw buurgemeente.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 die zaken, die gaan we even, die investering gaan we even niet doen, om toch het, de begroting structureel sluitend te krijgen. En dan betekent ja, er zit niet meer heel veel, heel veel spek op de botten om om nog de zaken te doen. Dus wel, maar zo zeggen even een waarschuwing van: het is nog structureel sluitend.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 Bye. thing. In Beijing van Katie Maloewa. Lekker nummer. Uh, we gaan praten met uh, Wouter Werker van Sportservice Noord-Holland. Meneer Werker, goedemorgen. Goede, uh, Middag. Het is, uh, goedemiddag. Het, ja. het is ook Wouter, Wouter van de Vecht. Maar dat, uh, de, ik, heb, de ik, heb drie, ik heb nu drie namen staan <laughs> Noord-Holland. <in> <laughs> Wouter Werlijn, Wouter Werker, maar het is Wouter van de Vecht. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wij hebben een uh, prachtige publicatie gezien over uh, Zomerboost.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 Alle inwoners aan de, aan de andere kant voor de gemeente Zandvoort. He, de sport heeft natuurlijk heel erg lang stilgelegen. Ja. Uh, met name verenigingen en sportclubs hebben daar uh, ontzettend veel last van gehad. er uh, kon natuurlijk niet op een normale manier met hun leden uh, gesport worden. Nou, een gevolg daarvan ook is dat, uh, uh, dat er misschien leden gestopt zijn. Dat mensen uh, minder zijn gaan sporten uh, omdat die uh, mogelijkheden die niet waren.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 stimulans, is het mogelijk makkelijker om een extra grote activiteit, extra grote uit te pakken of om een trainer of een kliniek te betalen en die in te zetten, zodat je een wat mooiere activiteit kunt neerzetten. Dat is de Zomerboost. Ik kom straks op dat andere project. De zomerboest, wat doe jij als sportaanbieder? Er staat een keurig verhaal wat je kan en dat je ook kan klikken op websites. Gaan jullie ook actief